Goedenavond allemaal, je luistert naar Jaapio op Kletspraat Ridder Radio. Het is vandaag donderdag 12 maart 2026. En het is vier minuten over zeven, ja ja. die met hamers, Jaap, ja, dan komt er die microfoon, nee, die is overgevoelig. Dus daar kan ik niks aan veranderen. Dus, eh, uh, ja, Dirk, Jipsje staan, mascotte. Els, uh, Bobby, en um, Dirk zie ik. Eh, uh, ja, in ieder geval, ja, ik zit dan hier op de IRC. Dus ik kan alleen maar zien wie er op de IRC zit. Mits je uh, op de Discord zit en je typt, dan kan ik wel je naam zien. Maar hier, ook de mensen die niet op de chat zitten, welkom bij Kletspraat. Hier is ja Pio op Ridderradio. Ja, weet je dat ik zit hier uh, te klooien met die stream. Dan zitten er daar, uh, ja ik moet er eentje afhalen want de andere is van Ridderradio, die doet het dus wel. Die andere niet en die is niet altijd zichtbaar. En daar baal ik van, dus als ik er een afhaal, dan weet ik in ieder geval dat die ene die ik dan zie, dat die goed is. Dus dan moet ik er eens afhalen, die, die dubbele, want die andere die kan alleen opnemen. En die waar ik nu op zit, die, die kan opnemen en uitzenden. En daar staat Ridder Radio op en die moet ik bewaren en die andere moet ik eraf gooien. Van die M3W uh, uh, streamer. Want als ik er dan maar één heb, dan heb ik maar één keuze. En dan weet ik in ieder geval dat ik altijd de goede te pakken heb, snap je? Zodat dat ik uh, niet meteen kon uitzenden. Ik stond er wel raar voor. Maar ja, goed. Oké, okay, ik heb hem gevonden. Dus hij doet het. Dus ja, ja. Ja, wat hebben we vorige week nog niet kunnen bespreken. Na nou, uh, verkijken hoor. Het is nou donderdag. Ja, ja. Uh, ik ben alweer... Uh, Kijken. Ja, weer een week. Anderhalve week het ziekenhuis uit. Ik ben dinsdag, vorige week, dinsdag eruit gegaan, zoals jullie weten. Vorige week ook nog uitgezonden. <kijf> maar het gaat nog steeds goed, ik rook nog steeds niet. En uh, ja, ik heb het niet zo benauwd meer. Dus uh, ja. En uh, ik heb mijn chef nog gebeld uh, vanmiddag. Dus uh, ja. Flop, hoeven nog niet naar mijn werk. Dus ja, oké. Okay. Ik heb wel dinsdag een gesprek op het stadhuis. Dat gaat over pensioen. En dat gaat niet alleen om mij, maar om meer mensen die, die dit jaar met pensioen gaan. Over hoe het werkt en alles. Uh, ja, ja, met je. Uh, ja, hoe wij moeten aanvragen. Bla, bla bla bla bla. Maar een beetje technisch allemaal. Meneer Sindri. Hallo Sindri. Goedenavond, Sindri. Die komt ook net binnen. Ja, want straks krijgen we Sindri om 8 uur. En tot 10 uur. Van 10 tot 11. En Dirk uit. Met van alles en nog wat. Vanuit Zeeland. Maar Sindri zit in Frankrijk. Het is een beetje internationale uitzendavond, hè. Ja, ja. Uh, goed zo, Jaap, zegt Els. Ja, en het bevalt me nog steeds. Af en toe dan heb ik nog wel eens dan... Vergeet ik dat ik niet meer rook. En dan denk ik, ik mis iets, weet je. Dan heb ik een bak koffie op. En dan denk ik, oh ja, normaal een jackie, weet je. En dan denk ik, nee, nee, nee, Ik heb geen zin om weer een ziekenhuis te leggen. Nee. Want het risico zit er wel. En als ik weer ga roken. Het zal niet, uh, ge, uh, zou ik zijn dat het nooit meer gebeurt. Maar ik zal, zal best nog wel eens weer een longaanval krijgen. Alleen het zal minder vaak gebeuren als je niet rookt. Dus kies ik ervoor maar niet te roken. Ja, normaal. Al moeite met stoppen, maar ik heb nou een stok achter de deur, dus ik moet wel stoppen. En eh, ja, ik heb geen zin om weer na een half jaar weer eh, in het ziekenhuis te leggen, weet je. Ik bedoel, gelukkig ben ik wel, wel wat eh, opgelapt. En dankzij die medicijnkuur. Eh, ik moet nog steeds medicijnen slikken hoor. Maar goed, dat roken, dat gaat goed. Eh, dat ik niet rook, dus ik eh, ben blij om. Ik snoep wel iets meer, maar ja. Dat maakt niet uit. Je zag die zachte drop. Oh, oh, oh. Zachte, zoete drop. Het is ook beter voor je gebit, hè. Omdat want, uh, mijn mondhygiëne zei ook al. Van uh, ja. Ik wil even beter stoppen met mijn roken. Hè. Het is ook beter voor je gebit. Hmm. Zachte, zoete, lop. Ik kan niet meer rukken, het kost helemaal geld. Maar heb daar verder niks aan, dat klopt. Maar ja, dat is elke keer, dat check wat ik ruikte. Dat kostte bijna 19 euro per pakje. En vloer stegen ook al 75 cent. Vroeger was het een 30, 35 cent. Dat is nu ook al drie kwartjes hè. Een vloer. Het is hartstikke duur geworden. Nou, u weet het ook, de benzine is ook hartstikke duur. Hm? Ja, je hebt hier dat klopt. Lekker snoepel, ook lekker dik. Na ja, het afkikken, ik heb er niet zo heel last van hoor. Ik ben al blij dat ik een beetje lucht heb, zo. zo. Ik heb nog wel dat veel moet hoeksten en zo, dat wel, maar ik heb het niet benauwd meer. <coughs> het lijkt wel ook alsof ik dieper kan ademhalen. Maar nou, ze we nog over een tekortage krijg ik een oproep moet naar het ziekenhuis voor onderzoek. Als ze mijn longen meten, mijn longfunctie wel verbeterd is. Ik ben benieuwd. Mm -hmm. Maar het is allemaal win-win situatie. Want als je niet rookt, het scheelt je ten eerste een heleboel geld. En het belangrijkste is natuurlijk je gezondheid. Plus dat het je, je huis schoon houdt, want je hebt geen rookaanslag. Nou rookte ik toch al niet in de woonkamer, wel in de keuken en in de tuin. Ja, de keuken natuurlijk ook met bakken ook en alles, met koken natuurlijk ook wel. Maar ja, met dat roken wordt dat alleen maar nog erger. Dus nou ja, goed, dus dat doe ik nou ook niet. meer. Maar ja, ik ja, de boel schoon. En mijn auto, hè, daar rook ik natuurlijk ook niet, Ja, eh, ook schoon. Ja, mijn auto heeft het nadeel dat het gaat in je stoffe bekleding zitten, in je rooklucht. Ik kan er nooit meer uit. Want de eerste anderhalf jaar rookte ik niet in mijn auto. Toen ben ik toch wel gaan roken, maar vooral met lange ritten. Nou, dat doe ik nou ook niet meer. Ik had nog vier of vijf pakjes vloer over, heb ik allemaal weggeflikkerd. Asbak heb ik. Uh, Schoongemaakt en in de kast gestopt. Als ik voor daar en zit in de tuin al een beetje van een Maar vloer en alles wat ik had, weggeflikkerd, nou, ik was al op. En ik had een dag voordat ik ging stoppen, er nog van 7 chèques gerookt. En heb ik had vanaf de dag dat ik werd opgenomen, sowieso zo zo niet gerookt. En ik wilde al stoppen hoor, die dag daarvoor. Maar goed, bevalt me nog prima. Nou, ik zoek het erop in mijn keel. Zachte, zoete erop. Ja, ik had van vanochtend al last van mijn keel met hoesten, weet je. Niet te benauwd, maar dat hoesten verkoud, nou niet griep, maar verkoudheid. Maar niet benauwd of zo, weet je. Dus ja, ik was een beetje ja, mo moeilijk me in slaap gevallen. Ik heb toen gewoon vanmorgen de schoonmaakster, die maar eens schoon gemaakt. daar oh. zijn we weer, ik hoop dat hij het doet nu, maar eh, ik ben er weer hoor. Ehm, um. nou godverdorie, ik kan wel een leren ding. Doet hij het nou of niet? Oké. Okay. Mm -hmm. Ja, nou, Stream moet het nou weer doen als het goed is. Ja, oké, okay. hij neemt weer op. Dus. Unotje. Uh, oké. Okay. He, he, he, he. Bonsoir, Ja, hij doet het weer, ja, ja. Hij is gestopt waar hij opnam. Maar hij doet het weer. Ja. Ik heb hem nou aangezet. Maar ik ben alleen niet blij dat hij. Uh, daar moet hij het gewoon weer doen hallo ja hij doet het ja hallo ik weet het niet hij doet het gewoon hè. stream loopt gewoon stream loopt ik hoor alleen niks ja klote is dat maar goed ja ik weet het allemaal niet meer, hoor. Het zal wel goed wijzen, maar we horen willen, ja dat klopt. We horen willen, maar mijn loopt wel. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hallo, Damara of wie? Welkom. Hm, in. moet nou, ik deep into Mm -hmm. Everything was in it. Everything that you are right now was in that cell. And when you came out, when you came out of your murder, you didn't sink. You didn't sink at all. You were a so, soul. So, so. Mm -hmm. mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. ja, ik weet het ook niet meer. Het radioarchief op de achtergrond. Oh, je ziet dat het al cpa uh, oproept. En volgens mij ben ik er nou in, want ik hoor de uh, de archief niet meer. <coughs> <coughs> ik denk dat aan gewerkt wordt nu. Hallo, hallo. Tudu, tudu. Ja, ja. Ladies and gentlemen, you're listening to Ridder Radio. En dit is kletspraat uh, met Jaap. En <coughs> dit is zondag. So <coughs> ja, ik, ik hoor hem. Ik hoor mezelf. Ja, ja, we zijn er, ja. We zijn er terug. Bedankt CPR en Red, red bedankt. <lacht> nou, we zijn weer terug. <lacht> um, ja, mijn stroom niet veel ineens uit van mijn, van mijn computer. Dus, uh, vandaar dat ik er ineens uit lag. Dus, maar ik ben weer terug. Dus uh, ja, ik moet een nieuwe accu kopen. Want uh, de, de, de laptop doet het nog goed. Hij zit zelfs Windows 11 op als is hij voor geschikt. En uh, mijn maar, maar accu, ik moet een nieuwe accu uh, kopen. En die moet erin doen. Dus een... Uh, hoe heet dat merk ook weer? Dus een uh, HP. Oh. Dus een HP. En die heb ik uitgekregen, Want het is al een Windows 11. En uh, ja, de accu is alleen uh, na een kwartier uh, doet hij het niet meer. Daarom dat ik de stekker erin moet doen, maar die was ook vergeten het knopje van de dinges aan te zetten van de stekkerdoos. Dus vandaar. Dus daar deed het dan een kwartier op de accu. Nou, kun kun die wel accu erin doen, dan kan die wel een paar uurtjes draaien achter elkaar. Ja, ik heb nou gewoon de stekker erin, dat deed ik normaal altijd, maar ik was vergeten het knopje in te drukken beneden. Dus vandaar. Dat ik uitviel, helaas, pindakaas. Maar ik ben weer terug, ben weer terug. Dus. Ai, ja, ja, ja, ja, En toen was het zeven minuten voor half acht. Ja, ja. En daar is Jaap, zegt Dirk. Je bent de Jaap. Ja. Ik hoor Jaap weer zeggels. als ik ze rijd, red, red. Ja, ze is weer donderdag, mensen. Het is weer donderdag. Ik zou, ik wou al zeggen binnen huis, kan je je laptop toch gewoon op de netvoeding laten lopen? Ja, dat doet hij ook. Maar ik had vergeten het knopje aan te zetten, van, want ik heb zo'n stekkerdoos waar je zes, eh, vijf of zes apparaten aan kan aansluiten. En de knopje had ik eh, vergeten aan te zetten. En want, uh, hij zat wel op de dingen, want ik weet dat mijn accu niet goed is. Dus, dus ik heb hem meestal ook op de stekker zitten. Maar kon ik kon het knopje vergeten aan te doen. Dat groene knopje bij uh, de stopcontact. Vandaar dat mijn computer na een kwartier alweer stopte. Dus uh, zodoende. Meestal denk ik al wel. En ik verrek denk ik hij valt ineens weer en ik hou mijn knopje. Maar, uh, nee, maar dat, uh, dat lukt ook wel hoor. Binnen zijn dus huis op de stroom. Doe ik meestal altijd wel, maar ik had dat knopje niet aangezet. En als ik niks ga gebruiken, want mijn gitaarversterker zitten er ook op, dan zet ik hem uit. Behalve natuurlijk als mijn computer of mijn gitaarversterker zet, zet ik hem aan. Dus, eh, maar goed. Uh, hij doet het. Hij doet het. Meestal gaat het wel goed. Dus, ja ja. Ja, de benzineprijs is lekker omhoog geschoten. <laughs> ja, ik hoef toch niet te rijden. Dus uh, ja, ja, de gasrekening. Oh, ja. Gaan we maar wat korter douchen. Ja, toch? Ik bedoel, uh, je hoeft geen uur onder de douche te staan. Ja, toch? Dat, uh, ja. ja. Ik zit erover te denken om te uh, kijken of er een warmtepomp of ik dat kan regelen. Dat ik geen gas meer nodig heb. Want uh, ja, joh eens kijken of dat mogelijk is in mijn huis. Want ik denk dat ik ook maar van het gas af ga hoor, Want nou kook ik toch al niet meer op gas. Alleen douchen doe ik. En, mijn, ja, en mijn, ja, mijn heet waterkraan zit dan op het gas. Maar koken doe ik al lang niet meer op gas. Dus dat, wat dat betreft spaar ik wel op uh, gas uit. Maar uh, ik wil ook uh, helemaal van het gas af. Het wordt gewoon te gek, joh. Je ziet het, nou heb je zo'n crisis. En dan eh, ben je de sjaak met elkaar zeg maar, dat kan ik laten staan. Ik kan ook de fiets pakken, of de tram, of weet ik het. Maar ik vind, ja, ik bedoel, eh, ik moet wel kunnen douchen. En eh, ja, en eh, liever niet op gas. Dus ik ga te kijken wat ik kan doen. En dan neem ik gewoon... Eh, een warmtepomp of zo, weet je. Dus een elektrische warmtepomp. Ja. Ja, op hout stoken is ook geen optie. Mag, mag misschien binnenkort ook niet meer. Vanwege de uitstoot en alles. Dus ja, daar moet je allemaal rekening mee houden. Hè. Maar ja, als ze die elektriciteitscentrales ook met gas... Euh, dan heb je dat ook geen zin natuurlijk. Hè. Want dat hoor ik ook wel verhalen van. Dat dat... Euh, ook op fossiele brandstof, denk nou wat heeft het dan voor zin, weet je. Doe het dan, ja, ja, goed, zonne- en windenergie. En eerst zeggen ze, ja, het is niet, uh, het kan niet, uh, Nederland kan niet voor 100% op. En uh, nou zeggen ze ineens dat het weer wel kan. Nou, tijd onder de voeten wordt. Overzicht van Microsoft Defender, dan krijg je dat weer, van die automatische dingen. Ik, uh, ja, ik doe het liever met de hand ja, ik vind het aan de andere kant wel makkelijk, want word je gewaarschuwd, dan weet je dat er een update komt, weet je. Maar ja, als je aan het uitzenden bent, dan vind ik het niet zo handig. Vandaar dat ik het liever met de hand doe, maar ja, dan moet je weer gaan checken of er wel een update is, ja of nee. En dat vind ik als het automatisch gaat wel praktischer. Behalve als je aan het uitzenden bent, dan vind ik het vervelend. Want dan ben ik met uitzenden bezig en dan wil ik niet afgeleid worden. Dus zodoende, ja, ja uh, die zal best wel weer dalen, ja, zeker weten. Maar ja, ik hoop alleen dat die rotoorlog maar niet al te lang duurt. Ik bedoel, uh, ja, en wat heb je daaraan, weet je? je? Je schiet er niks mee op. Niemand schiet er wat mee op. En dadelijk dan uh, zit er een ander regime, dan hebben ze voor niks alles plat gegooid. jij weet niet wat de toekomst brengt, hè? Kijk en dat land is moeilijk te bezetten. Omdat het een enorm groot gebied is. Dat Iran. Dus je krijgt gewoon een. Een, een, een, een andere dictator. Want ik, ik geloof niet dat het uit een democratie gaat worden. Dat gaat nooit lukken. Ja, ze zijn al hartstikke bang. Dat ze een, een nucleaire wapens. Kunnen maken. Weet je. Er zijn zelfs de dood voor. Ja, dat snap ik aan de ene kant wel. Maar ja is kloten met al die... Uh, heel rotte oorlogen en zo, ja. Maar ja, wat doe je er dan weet je? Ik bedoel, ja... Ik snap niet waarom ze daar aan begonnen zijn, weet je. En het wordt alleen maar... want, weet je dat het is ook geen instabiele toestand. Als je een dictator hebt dan... ja, oké, okay, het is niet goed. Natuurlijk, dat weet ik wel. Maar dan heb je in ieder geval nog iets van... stabiliteit... Maar als het een zoiets wordt, net als in Irak destijds, dat uh, ja, zo is uh, al die terroristische groeperingen groot geworden. Omdat er geen, de uh, Russen, uh, geen, uh, ja. Er is onstabiliteit en er, en er kan van alles gebeuren. Uh, vrijdag de 13e, dat is morgen, ja. Dat hebben we 13 februari ook gehad. Bij mij is de 18e een, een uh, ongeluksdag. De 18e. Is dus voor mij bepaald geen geluksdag. Als voor jullie de 13e is, is het voor mij de 18e. 18 en 81 zijn mijn ongeluksgetallen. Apart niet de 1 of de 8, maar samen. 18 en 81 zijn mijn ongeluksgetallen. Dat is me vaak opgevallen. Dus niet dat ik het uh, maakt hoor. Ik bedoel, als het 18 is, is het 18 Jammer dan. Uh, het is dan niet anders. Maar eh. Uh, ja. 18. Morgen de 13e, vrijdag de 13e. Ja, maar ja. Hoe komt dat de vrijdag de 13e? Dat heb te maken met. Uh, geloof ik, met. Uh, Jullie of zo weet ik veel. Ja, ik snap er niet ontzettend, maar ja, je 13 personen, 12 discipelen. En hij zei de de ja, ja, Jezus erbij is 13. Ja, ik ik vind het onzin hoor, 13 13 Ik geloof weer dat ander getal een negen, uh, beveld getal van de dood. Het getal van de dood is 9 en 1 en 8 is 9 en 8 en 1 is ook 9. Getal van de dood. En ik. Uh... Ja, ik, vind, ik, ik heb al uh, vaak uh, problemen met de 18e. Ik weet niet wat het is, niet dat ik het opzoek, maar het valt me ineens op. Ik had in één jaar tijd, in 2018. Nou, of 6, 7 keer wel een probleem op de 18e. Dat viel me achteraf gezien op, weet je. Ik denk, de 18e, shit. Ja. Niet dat ik het op, over me afhoop, maar. Het is nog steeds een ander nummer. Ja, nee, ja. Kijk, ik. ik eh, Ongelukkig ik weet het niet. Ik, ik heb altijd pech met. Eh, niet altijd, maar meestal. gij brengt de 18 geen. Eh, ik zal nooit op huisnummer 18 of 81 willen wonen. Absoluut niet. Ja. Uh. Wat me wel opviel, al die huisadres die waar ik gewoond heb, zie getallen bij elkaar optelt, dat op 7 eindigt. Op 7. Ik heb op 43 gewoond. Ik heb op 196 gewoond. Eindigt ook op 7. Uh, 196. Ik heb op. Uh, uh, 159 gewoond. Dat was. Uh, dat is 6. 159. En dan woon ik op 33. En dat is ook 6. Ja, apart, hè. Toen ik thuis woonde, was, was ook nummer 7. Ja, was nummer 16. Nummer 19. Ben ik geboren. Uh, nee, daar heb ik ook gewoond. Dat was nog bij mijn ouders. Uh, nummer 19. Dat komt dan uit op 1. En ik ben er 200. Uh, nee. 200... Nee, wat was het nou vaarsnummer? 345 ben ik geboren op nummer 345, dat was 7. 7, even kijken hoor. Uh, 7, 5 is 3. 3, oh oké. Okay. 3 komt dat uit, ja. <laughs> 7 na twee keer of zes, ja, ja, ja, ja, joh, maar ja, vorige adres uh, heb ik maar zeven jaar gewoond en hier woon ik al bijna 21 jaar in augustus woon ik hier alweer 21 jaar en dit, dit adres Het gaat zo hard, joh, ik ben, uh, ja. Ja, pio. Dus, uh, ja. ja. mensen. Ja. Net voor de aard zijn we nog even het boodschappenwijze doen. Een drop gekocht. Um, brood. En nog een paar dingetjes uh, Drop, ja. Verschillende soorten drop. En uh, wat was dat andere nou ook weer? Oh ja, handzeep. Ik had geen handzeep meer. Meer gekocht. Nou, wel duur tegenwoordig, zoiets. Maar ja, ik denk, ik moet het toch hebben. Ik ga niet, uh, ja. Ik heb wel van dat zeep, van dat uh, evergreen zeep, of weet ik hoe dat heet. Dat uh, milieuvriendelijke zeep. Want ja, die andere, dat was een ander merk, maar die was uh, nog duurder. Zei. Dus ik denk, nou, dan heb ik die. Die dan maar, ik okay, Evergreen, weet ik hoe het heet. Of, ik weet niet meer hoe het heet. Maar het is even milieuvriendelijk. Er zit haast geen plastics in. Zit er wel in, maar heel veel minder dan in. Eh, ja, want als jij uh, shampoo of wat ook, zit overal zit plastic in. Waarom ze dat erin doen, snap ik niet. Het is gewoon dat afval wat ze kwijt willen. Net als wat zelf vroeger. En eh, misschien doen ze het nog steeds. deze afval in de benzine. Want het was als dat ze het uh, lieten wegbrengen. Dat is gewoon rotzooi door de benzine heen. Weet je, verdunt dan. Nou, dat scheelt heel een hoop uh, verwerkingskosten. Nou, ja, dat mag eigenlijk niet, toch doen ze. Het is uh, allemaal rotzooi wat erin zit. Want die duurdere benzine is pure benzine. En die goedkopere benzine, daar zit al dat ethanol in wat heel slecht is voor je auto. Die slangertjes, die rubberen die slangertjes gaan er van kapot. Vooral bij oude auto's dan. Hè. Die nieuwe auto's kunnen er iets beter tegen. Maar ze raden je toch aan om die duurdere benzine te gebruiken. Omdat ja, hij rijdt er iets zuiniger op. En uh, ja, ja, dat zit in die uh, ja, ethanol. ja, het is zo droog als de Sinterklaasse reten. Het is helemaal niet goed voor je, uh, voor je dingen. En dan zie ik hier een filmpje. Ken je deze? Het en ik maak een haasbroodje ei. Met eh, uh, zonder ei-snijer. Nee, ja. Maar dan beter. Nou, we gaan eens even kijken dan. Oh. Krijg 9 maanden 50% korting op internet en tv. Nu met welkomstkanaal. Stap over op ziggo.nl of ga naar de winkel. Ja. Tullen. Dat Wat zal onze auto nog waard zijn? Bijkopenotos.nl Weet het. Verkoop je autos wel? erg gemakkelijk. Voer gewoon je auto in en je krijgt jouw verkoop Vandaag maken we een Haagse klassieke een broodje E met E. Dat is broodje, e met e. Is broodje e, e met Een broodje E met E. Echt Haag. Haags. Ja, een broodje emmen, daar koud een bie wel, weer. Ja. Een broodje emmen, eh. Nou, ik was een keer in Groningen, een paar jaar geleden was dat. Dan heb je toch die eierbollen, die eierbollen, uit Groningen? Die heb ik gegeten daar, die is nog lekker ook hoor. Dat is dan een ei en daar hebben ze dan, ja, iets van gebakken. Dat als een kroket, een krokant laagje eromheen heb. Maar nog lekker ook. En hebben ze dat ook in Utrecht nagemaakt. Daar waren ze in Groningen niet zo blij mee. Maar dat heb ik nooit geproefd hoor. Maar wel Groningen zelf. En dat ze het gewoon. Je hebt toch dat je uit de muur kan eten. Een kroketje of een hamburgertje. Nou dan hadden ze ook dat die eierbollen. Nou best wel lekker hoor. Ja. Ik denk nou, ga het eens proeven maar. Het is voortreffelijk. Echt waar. En die vanuit ja, Utrecht, ja dat was toen concurrent, volgens mij smaakt u hetzelfde. Alleen we noemen we het dan weer anders geloof ik. maar daar waren ze in Groningen niet zo blij mee. <laughs> maar was het, het maar lekker is. Kijk, je kan ook een bossenbol in Eindhoven maken of in Maastricht. Dus het blijft een bossenbol als het recept maar hetzelfde is. Nee, het is een bossenbol als het in Den Bos gemaakt is. Eh, ja, ja. ja. Ik weet niet of Sunset er is, eigenlijk. Nou, dan moet ik eens aan Sunset denken. Misschien luistert ze. Oh. Uh, ja. Even kijken. Ja, het is lekker druk. Uh, is het is nu acht minuten. Nee, negen minuten over half acht. Ja, ja, jongens. Uh, mascotte zegt: Mijn auto rijdt er. Uh, ook heel slecht op, dat E10. Verbruik werd gewoon 20% hoger. Ja, dat kan. Maar dat is die, uh, die goedkopere benzine. Ja. Nou, weer een video, een minuut video, voor kipsaté. In Den Haag hebben ze natuurlijk hele goede satésaus. Satésaus, zeggen ze dan in Den Haag. <laughs> ja, ik eigenlijk een Scheveningen. Ik ben in Scheveningen geboren. Dus uh, dan preëten ze weer zo, niet dan, jee, yeah. En scheens ze dan, scheens, jee, yeah. oh jee yeah, joh, en dat is kikker dan, jee, yeah. lekker broodje er met ah hoor, jee, yeah, lekker, lekker, uh, lekker lekker, bekkie, weet je weet je niet, weet je wat een lekker bekkie is, dat is zijn visie, weet je wel, en een en zijn boter om in het schevenings, een hommakarntje, Jee. Yeah. En wat is een bakvisje, een jong meisje? Een bakvisje, meisje van 16. Een meisje van 16, oh, Boudewijn de Groot. Um, eh, ja, ja, wat zeggen ze nog meer? Jee, eh, uh, yeah, niet dan je, yeah, oh jee. Yeah. Oh, yeah. En als er dan iemand verdronken was, hè, vroeger met dat vissen, weet je, met die zee, uh, die, die, die haringvissers. Als ze dan eentje op zee was gebleven, die was verdronken, dan dus zei ze: Hij is op zee gebleven. Hij is op zee gebleven. Zee, zee gebleven. Jee. <lacht> Jee. Ja, ja. Is hij dood dan? Jee, ja, hij is hartstikke dood, hoor. Ja, hij is dood. <lacht> hij is op zee gebleven. Is hij dood dan? Jee, ja, wat dacht jij dan? Natuurlijk, zo dood als een pier, hoor. Jee. Ja. Ja, zo zorgt dat tot de dingen niet dan. Jee. Ja. <laughs> en de aangeren is meer keeu oh, oh, Dat is meer haagse. hè. Nu nog eens kijken krijg nooit heusemug. Dat is weer plothaagse. hè. Ja, Indo's. Ja, dat was vroeger hè. Als je dat Den Haag het Indië van Nederland ben, jij. Veel Indische mensen inderdaad vroeger vooral. Ja, ze zijn er nog wel, alleen ze vallen niet meer zo goed. Want eh, wanneer je wel veel, opvallend eh, met de Passamallam of zo, dan zie je wel veel Indische mensen, daar vallen ze meer op. Maar tegenwoordig zo ja, ze trouwen ook met Nederlandse, met Blanke mensen. Dus ja, op een gegeven moment. dan zie je bijna niet meer, weet je, dat het eh, Indische achtergrond hebben. Omdat het met elkaar mi mixt ook, weet je. Maar vroeger zag je echt veel, veel Indische mensen, zeker in Den Haag. Dus ja, dat, zijn, dat is allemaal nog uit de taart van eh, dat Indië, Nederlands-Indië. En er waren dan mensen met een goede baan, die dan maar in, in Indië woonden. Met een goede baan. En die woonden dan hier in Nederland, of ze waren met een eh, Indische, of met een Hollandse vrouw getrouwd, of vice versa, weet je. Dat heb ik ook weer een naam geloof. Ik weet als een, een, een Nederlander met een Indische vrouw was getrouwd. Of andersom met een Nederlandse man. En die uh, Indo wat ik gehoord heb van een Indische man zelf. Is Indo betekend door uh, omstandigheden Nederlandse India. Uh, ja zeggen ze Indo. Is door... Uh, Omstandigheden. Nee. nee Indische Nederlander of zoiets. Indo, dat is eigenlijk geen scheldwoord, maar een afkorting. Het werd wel eens. Uh, ja, ze zijn zo blauwe, geloof ik, tegen Indo's. Hé, hey, blauwe, blauwe. O, daar een blauwe. Daar bedoelden ze dan een in Indische Nederlander mee. Maar goed, of ja, zo Indo's. Maar Indo's gaan een afkorting. Door omstandigheden. Nederlandse Indië of zoiets. En, uh, ja, dat zijn gewoon mensen die of in Indië zijn geboren. Maar ja, ook Nederlanders, kijk maar bijvoorbeeld naar uh, Wieterker van Dort, Blanke ouders, maar ze is wel in Indië, Indië geboren. Nou, de omstandigheden in Nederland Indië. Ja, ook in Indonesië dan, in principe. Maar ja, je hebt zoveel namen, weet je wel. Ik bedoel, uh, ja. Maar vroeger op school hadden we best wel veel Indische kinderen op school. Ja, ja, ja. Klopt. Ethanol-vrije benzine is niet overal. Ja, dat is die duurdere benzine. Dat is die ethanol-vrije benzine. Daar, daar betaal je juist zoveel door. En met ethanol, dat is die, die benzine die wat goedkoper is. En dus, het uh... is... En te zeggen, ik rij in een auto van 42 jaar oud. Motor is ontworpen, ergens in de jaren 60. De 60e jaren, ja, dat, dat, dat kan. Welk model, man, u? En welk, welk merk, vraag ik me af. Uh, ja, dat klopt, want oudere auto's die, rijden, die kunnen er niet tegen. Want die rubbers, die rubbere slangen, omdat er ethanol in zit, die rubberen slangen worden aangetast, namelijk. En als je een moderne auto hebt. Die slangen die ja, zijn van ander materiaal schaam, maar die schijnen er wel tegen te kunnen. Maar ze raden je aan, zeggen ze tenminste, om die duurdere benzine te gebruiken. Maar, ik, weet niet, ik heb ook wel eens een goedkoper getankt. Maar ja, mijn auto is van 2019. En ja, die schijnt er wel tegen te kunnen. Maar ik merk wel, die duurdere benzine, dat die wel zuiniger rijdt op. E5, E5 is wel duurder, maar ja, het verbruik is verbruik 20% hoger ligt. Nou, ik rijd ja zuiniger, 20% langer met je benzine. Want die duurdere benzine doe je ook uh, zuiniger mee. Want die ethanol, ja, als alcohol, dat vervliegt. Dus dat is schaal op daarom. Gebruik je dan ook meer benzine daardoor. Omdat het goedkoper is. Maar goed, tenminste, ik zeg ook maar wat ik... Ja, ik ik heb het wel eens geprobeerd hoor. We doen inderdaad... Oh, kijk. Dat is een Volkswagen volgens mij. Volkswagen. Als ik het goed zie. Aan het model. Ik denk. Of is het een. Nee, een Opel. Of een Ford. Kan ook een Ford zijn. Een Ford volgens mij. Nee, kijk. Ja, ik kan het niet. Even kijken hoor. Uh, het zou een fort kunnen wezen. Ik denk een fort. Ik weet het niet zeker. Oh, ben ik even mijn chat kwijt. Daar kwijt even mijn stream. En wie doet het nog. Ik hou van oude auto's, ja. Ik vind oude auto's ook veel mooier, weet je. Ik had een keer een uh, mijn broertje had een keer een DVD van. Uh, of tenminste op zo'n harde schrijf, een film van Louis de Vunet. Uit '67 of zo. Of nee, 1964. Ford Escort Sport. Ford Escort. het Escort, oké. Oké. oké. Ja, dat was uit 1964 geloof ik. Ik denk: wauw, wat een mooie auto's hadden rezen toen rond, zeg zo zo'n stad, Saint-Tropez ofzo. Je zag al die oude bussen ronddraaien, die toeren, ja, bussen. En auto's uit de jaren zestig, begin jaren zestig. denk ik, wauw, wat een mooie modellen zeg. Hey, wow, het is gewoon, uh, ja, het lijkt alsof je door een museum. Uh, en uh, vroeger reden echt die auto's rond, weet je. Echt hele mooie auto's, daar worden ze allemaal strak. In de jaren 80 waren ze allemaal vierkant al die auto's, dat was ook geen gezicht. En nu zijn ze al lijken ze allemaal op elkaar, ze zijn allemaal aerodynamisch en eh, allemaal door computers ontworpen, lijken allemaal zo op elkaar. Zijn zijn een Mercedes en een BMW naast elkaar Dus je ziet bijna geen verschil meer. Ja, en vroeger zag je echt zoveel verschillende en prachtigste modellen in de jaren 50 en 60. Echt hele mooie auto's waren dat. En tegenwoordig, uh, je ziet gewoon niet meer, je kan bijna niet meer zien wat van of het is. Zijn dus BMW en een Mercedes naast elkaar zitten, je ziet bijna geen verschil. En dat vind ik echt uh, jammer. Ja. Goh, blast from the past. In London, they were everywhere. Ik zeg, online een perfecte Peugeot uit 1971, ergens in Nederland. Ja, Peugeot is ook uh, een leuke wagentjes. Nee, niet voordocht, denk ik. Voila, escort. Ja, escort, sport. Ja. Ik heb een Ford Fiesta gehad. Ford Fiesta. Die was voor mijn schoonouders geweest. Mijn eerste auto was een Fiat Ritmo uit 1979. Die was toen vier jaar oud en toen kom ik kom in 83. Ik heb een Opel Cadet C gehad uit 1978. En die heb ik gekocht in 1985. Ja, ik heb een, een Volkswagen Polo gehad twee keer. En voor het Fiesta heb ik heel lang mee gehad. Elf jaar van mijn schades geweest. En mijn ene laatste auto dat was een, een, een Chevrolet, een rode. Chevrolet Matisse, daar heb ik negen jaar mee gereden. En die auto die ik nu heb, die heb ik wel sinds 2000... Even kijken. Als was twee jaar oud. Dat is van 2019. 2000... Eh, november 2021 gekocht. Dus die heb ik nog ook alweer vier jaar. Kijken. Ja. De... Ja, vier jaar. Dus uh, ja. Nou, die heb ik, uh, ja. Dat is, uh, die heb ik nu, dat is een, een uh, Hyundai 110i. Nee, oh, sorry. Hyundai 10i is dat, en, uh, ja. Die heb ik al, ja. Die heb ik al vier jaar alweer. Afgelopen november precies vier jaar. Hij was twee jaar oud toen ik hem kocht. Die hebben we nog steeds. Ja. Maar ja, als ik naar de stad ga pak meestal de tram. Dat is wel lekker makkelijk, weet je. Ik stap hier in de buurt uh, vijf zes minuten lopen en ik stap bij de tramhalte. En ik ben binnen een kwartier zit ik in het centrum. Uh, dat ga ik niet met de auto, het parkeren is ook hartstikke duur. Dus dan laat ik mijn auto lekker thuis. Alleen als naar Soetermeer gaat, dan pak ik hem wel. En als het maar weer is, pak de ik met de Bromart. Dan gaan we de Bromart naar Soetermeer. Mijn uh, snor, brommer, Ja. Ja. Ik kan me wel herinneren dat die grote steden wel meer stonken naar uitlaat als dan nu. Uh, dat ken, dat ken. Ja, je hebt natuurlijk ook heel tegenwoordig elektrisch. Ja, en tegenwoordig, ja... motoren zijn denk ik ook wat schoner als vroeger. Maar ja, als je achter een bus gaat zitten... Zo'n oude dieselbus, poeh. Nou, dan... Uh, dan kun je, uh, je een rookworst of een... Dan kun je, hoe noemen ze dat, een barbecue houden... Of een paling meenemen. Ik ging ik hem graag roken. Weet je. Gerookte paling. <laughs> Achter een dieselbus. <laughs> Vaak gingen ze doorgaan de wegen. Toen ook dwars door de stad. Ja. Nee, dat stond vroeger echt meer naar uitlaatgassen. Dan kwamen we uit fris. En dan rook ik de Haagse stank. Ja, ja dat is logisch. Want je komt natuurlijk ja, naar een landelijk gebied. Daar heb je veel minder uitlaatgassen. En die rijden natuurlijk alles door elkaar in en, uh, en veel. Dus ja, dan raak je natuurlijk ook uh, de uitlaatgassen. Hè? Dus, uh, ja. En met een tweetakbrommer mag je er ook niet meer rijden in Den Haag. En in Amsterdam mag gewoon niet meer. Je moet je een vergunning aanvragen. Mag je maar veertig keer ermee rijden. Van uh, een blok van twaalf uur. Eh... Uh, ja, veertig keer. Dus als je een oldtimer hebt, uh, ja, dan, dan raak je inderdaad ook met een oldtimer. Stink ook naar benzine. Dan raak je echt. En ze maken een HOP-herrie, twee takten. Dat is ook waar. Klopt. Ja. Maar dat geldt niet alleen voor auto's, maar voor brommers ook. Hè. Die stinken ook. Die oude, die tweetakt. Die murt echt weg. Ja. Maar vroeger wist je niet beter. Maar nu nu ruikt het wel. hoor. Kijk, die, die, die viertakt, dat is gewoon, eh, gewoon normale autobenzine. Met een aparte olie. Eh, want ja, die mix, die, die mix is dit, dit, dit, natuurlijk, ja, dat verbrandt. Dus dat murt als een gek natuurlijk. Dus ja, ik kan het zelf mixen. Maar ja, ze, ze hebben nog steeds eh, mix benzine. Ondanks, eh, ja, het valt me op dat dat nog steeds te graag is gewoon bij de benzinepomp. Maar het is al, eh, ja, het was altijd al duurder dan gewone benzine. Maar, maar ja, nou met die hoge olieprijzen betaal je helemaal de hoofdprijs. Eh. <laughs> We hebben nog zes minuten. Kijken. Ja, zes minuten nog. En dan gaat Sindri straks uitzenden, lieve meisje. Ja, la. la. Even kijken. Een lekker droppie. Ja, dat is een vorm van een hokystick. Wacht mm. je zoek het erop. Mm. Mooi. We mogen alweer vrijdag gaan, ja. Hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. ja. Het zou morgen gaan regenen. En daarna, ja. We ja, hebben nieuwe Cinezo. We zullen het wel zien, hè. Ja. Hmm. ja ja, zo zo, acht uur en dan uh, kom zin weer straks om acht uur tot tien uur ja, vanuit Frankrijk van tien tot elf krijgen we derk. Maar ook van alles en nog wat. Mm. Avondvullend programma, hè. Ja. Mm -hmm. Ik heb gisteren nog even tussendoor naar... Uh... Dingen gekeken, weet die gastruiker Van uh, vandaag in site. <lacht> ja. ja, ja. En dingen was er niet, weet je, die René van der Gijp. Wie het de duk was, zat voor hem in de plaats. En dan, hoe weet die andere van Amroep Pound. Uh, ik kan even niet op zijn naam komen, die waren alle twee. Ik kijk niet elke dag, hoor. Op een gegeven ben ik het ook een beetje zot, Maar ik vind het wel leuk als hier een van de grijpten bij is. Die lachabek. Die vent dus ook een gek, hoor. Om <laughs> een mannetje dat ze. Nou, uh, om uh, uh. ja. ja. Mijn oude knarren. Nou, die van der Gaijpen is ook de jongste niet meer. En uh, die al een Gaijpen is dik in de tegen de tachtig. Die is ook al uh, 77 of zo, een oude knaar. Oude opa. Nu mm. René van der Gaijpen is nog redelijk jong. Zal die zo, achter in de veertig zijn, we rond de 50. Die is nog redelijk jong nog. Die nog wel wat jaartjes mee. Nou, ja, ik vind ze wel leuk, maar af en toe dan ben ik het zacht, weet je, elke dag tot ze. Wat gaan luiten en nou, ja, dan slaan we het Soms een week over, maar zo. Maar als ik goed, te zeggen, dan loopt die niet goed, Mijn auto heeft minder uitstoot dan een gemiddelde moderne auto. Ja, nou, kom Als je, geout, je motor goed is afgesteld en je onderhoudt hem goed, dan uh, kan hoor. Als je auto uh, op tijd je olie ververs en uh, de motor is goed afgesteld, dan... Uh, ja, <coughs> als het een goede auto is... ja ik zoek een auto die op mayonaise kan rijden. Of op slaolie. Ik hoop dat je een diesel op slaolie kan rijden. Ik weet niet of dat goed voor je motor is, maar... En dan gaat hij de straat naar beslaolie stinken. Als dat in je Mercedes stopt. <laughs> Mensen, het is de hoogste tijd bedankt voor het luisteren en graag tot uh, volgende week en veel plezier met Cindy en met uh, Dirk have to tea, bye bye